Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. President Zelensky vindt dat het tijd is voor zinvolle gesprekken met Rusland. Dat zei hij in een videoboodschap. We hebben altijd gevoegd, we hebben altijd gevoegd, we hebben altijd gevoegd, gevoegd voor de meerdere, niet alleen voor de drie dagen we willen de dialoog aangaan, we willen onderhandelen voor vrede, zegt Zelensky. Maar Poetin zei woensdag nog in een toespraak dat Rusland door zal blijven gaan tot het zijn doelen in Oekraïne heeft bereikt. Het is dag 24 van de oorlog, er wordt opnieuw heftig gevochten... en daarom moeten mensen in de stad Saporitsja in het zuiden van Oekraïne tot maandagochtend thuis blijven. Rabobank had 115 miljoen euro klaar liggen om de mondkapjesdeel van Siewert van Linden te financieren. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Door de steun werd Siewert van Linden gezien als een geloofwaardige partner voor het ministerie van Volksgezondheid. Het geld van de bank werd uiteindelijk niet gebruikt. Het ministerie besloot toen zelf voor 100 miljoen euro aan mondkapjes bij Siewert van Linden te kopen. Iets waar hij veel winst mee maakte. Een jongen van 19 uit Vlissingen heeft 20 elektrische fietsen gestolen in Middelburg. Hij werd aangehouden voor iets anders, maar bekende tijdens een verhoor dat hij flink wat e-bikes heeft gestolen. De jongen heeft samen met iemand anders de fietsen gestolen uit afgesloten parkeerkelders. En misschien zie je vandaag op het strand wel een hoop mensen gebukt staan. Die zijn dan waarschijnlijk op zoek naar schelpen. Voor het eerst is er een schelpenteldag. Op acht stranden kan je meetellen, zegt deze onderzoeker op het strand van Noordwijk. We hebben een uh, schelpentelkaart en daarop staan ongeveer de 20, 25 meest algemene soorten okay. van Nederland afgebeeld. Ja. Die uh, ja, ook qua formaat uh, lekker groot zijn, die je meestal wel tegenkomt mm -hmm. en te herkennen zijn. Uh, en zo gaan we tellen. Wetenschappers willen zo te weten komen welke soorten schelpen voorkomen op de stranden. Het idee voor de Schelpenteldag komt van onze zuidenburen. Die organiseren dat al vijf jaar. Het weer lekker zonnetje. Er staat een stevig briesje. Daardoor voelt het wat frisser aan. Het wordt 12 graden op de wadden en zo'n 15 graden in het zuiden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor verdraging op de A10, de ring van Amsterdam...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 die pak bij en die leek precies op een jeugdkiek aan mij weet je nog wel, o, Wij kiekten al zijn leuke dingen weet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 dan dekken de bloemen als vrienden ons graf. Want het schoonste toch wat de natuur ons hier gaf. Wat grote, wat klein steeds zal roemen. Ons enigste vrienden van wieg tot aan graf. Zijn bloemen, bloemen, bloemen.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 even, er ligt hier wat te smeulen en ik ruik een enorme brandlucht. Oh, oh, oh meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er dus straks onder lessen uitgelegd. Ik zal hem even uitmaken. Nee, nee, nee, nee, zegt Doris. ik heb liever dat je met je water gaat halen voordat de brand komt. Goed, meneer Marsman, een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman, mo mo mo moet je eens even kijken? Ja, wat is er, Doris?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 met wat moet ik het maken, dat gaatje, dat gaatje Met wat zal ik het maken, dat gaatje, dat gaatje Met een takkie hier, gewoon Dakkie. Een takje. takkie Een takkie hier, Doris Een takje, een tak Dat geert met een takkie Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Een van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 Wat valt er te hakken? Met wat moet dit hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee? Met een hakbel, een hakbel, en daar ja, ligt een hakbel. Dan pak nou die hakbel en hak het in twee. Wel ja, wel ja. Hak de boel, hak Zo boel. Dat is wel Is Moet je die buil zien? Die die is niet scherp, is een heel oude hakpijl. Die bijl is niet scherp, niet scherp, hij is bot. Slijp dan die hakpijl kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot. Vlot? Nee, Dat is geen kwestie van vlot weet je? Ga er hier op, als je iemand slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan reis je toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen?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 Dit je Zie dan gaat in. Doris. Met Er zit een gat in mijn emmer. En daarvoor Bob Scholte met de Jodenwals. TVM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Karel Pieter van der Velde. Geboren in Sertogenbos 28 december 1921. En overleden in Zeist. Op 19 maart 1993 was hij een zanger en gitarist. Hij speelde in de Nederlandse lichte muziek. En behoorde bijna vier decennia's tot de top in zijn vak. Hij maakte lange tijd deel uit voor het dansorkest de Skymasters. En Karel heeft in zijn periode bij de Skymasters vele honderden songs...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 Als een bolletje van een meid, een mooi figuurtje en prachtig haar. De bokken naar de buurt zeden tot elkaar. Amsterdam, waar men op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh, dus centraal station. Wie je rockpost driem op het perron? De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkom Kijk, kijk, je ga van En al. Dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kreeg geen art, dus een ereplek. Op een bord in Latijn staat de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als je er ziet: kijk, kijk, de Gaet Misschien. of gewoon wat liggen dromen bij een sloot of bij een pas. Wil je kudde schapen op de heide zien? Hoor je vogels in de verte in de lucht zo stralend blauw? Nou, dan fiets je met een glimlach wat?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 Man. maar eens komt de tijd, dan kijk die van je aan, want je bent Maar wat heb jij? Wat je bent maar een meid die men vergeet. Veel goed slecht voor het moment van plezier. Denk er aan, al de een man, eens de Dan strookt hij toch nooit.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 Kinderen in de klas, een kar die ratelt op de keier. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen corridor. Het vee, de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 u luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Regen, regen hetzelfde weer. Wachten, wachten, kom je nog opnieuw? Spreek ik af met jou, word ik gewoon verlegen. Wat je laat me staan, altijd in de wiegen. Als ik wacht op jou, dan sta ik in de wiegen.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 mijn nee, zijn twee, blijf niet dan mee. La la la lala la lala la lala la lala la lala la lala la lala la la la la la la la la la Zeg nu ja, blijf bij mij, want de nacht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 Alleen om te klinken, zeg wat is dit?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 Calepso si, si, ai, Calepso Italiano, Calepso si, Calepso si, Calepso Siciliano, Calepso Ai, Calepso Ai, Calepso Italiano, Calepso si, Calepso C, Calepso Siciliano. Ja,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 Eindig wat ik nooit zou willen missen. Eind die wat ik nooit zou willen missen. Fisse. En dat was muziek van Leen Jongewaard samen met Piet Reumer. Bekend van baantje en met vissen. Ik blijf het blijft een leuke plaat vinden en in de zomer gaan we hem zeker vaker draaien. En daarvoor hoor u Johnny Hoes en Ria Roda met Calypso Italiano. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag of volgende week. Het is maar hoe u het bekijkt, Zaterdag tussen 1 en 2 voor dit programma. En uiteraard ben ik er. tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.